Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden sportscholen voeren vandaag actie. Ze zijn al klaar met de coronamaatregelen en willen dat hun zaak weer open gaat. Zo'n 300 fitnessclubs zetten hun apparaten vandaag dus buiten neer. Deze vrouw vond het wel weer even lekker. Ik heb vanaf half december gewacht, denk ik, ongeveer. Ik kwam drie keer in de week en vervolgens opeens niet meer. Nou, dat is echt... Zalig om weer hier te zijn. Volgens de fitnessclubs is sporten een eerste levensbehoefte en is het daarom belangrijk dat de zaken weer open mogen. Boa's kwamen vanmorgen wel even een kijkje nemen, vertelt deze sportschoolhouder. Nu hebben ze gewoon, gewoon kunnen zien dat we alles netjes volgens de regels doen. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat ze lang zijn geweest. En ze hebben ook zelf aangegeven dat we het gewoon goed en, uh, en professioneel aangepakt hebben. En uh, dat ze zelf ook graag weer in beweging komen. Dus ook hun willen weer graag gaan sporten. Hij heeft dan ook geen boete gehad. Captain Tom Moore wordt op dit moment begraven. De 100 jaar oudese oorlogsveteraan werd bekend toen hij rondjes om zijn huis liep... om geld in te zamelen voor de strijd tegen corona. Uiteindelijk overleed hij zelf ook aan het virus. Vier Britse dichters hebben een gedicht gemaakt voor de uitvaart. We salute you. We salute you. When the world was hit with a pandemic. Your courage, optimism we De begrafenis van Tom Moore werd begeleid door Britse militairen. Ook vloog er een Brits Tweede Wereldvliegtuig over de begraafplaats. In Utrecht klonk vanmiddag muziek van Daft Punk uit de Domtoren. Heel goed is het niet te horen, maar dit was het nummer Touch gespeeld met de kerkklokken. De Stadsbeierdier deed dat omdat het Franse duo deze week bekend maakte ermee te stoppen. Dus ik ben meteen op zoek gegaan naar bladmuziek online. Omdat in de muziek van Defqrank horen we heel veel elektronische muziek. En Heel veel percussie. Maar die met veel percussie, dat werkt niet op de buyer. Makkelijk om te spelen was het dus niet. Het weer. Vanmiddag schijnt op veel plekken de zon. Het is uh, wij, er weinig wind. Het is tussen de 8 en 10 graden. Er is nog wat lage bewolking. Daardoor is het op sommige plekken een paar graden kouder. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Tell om het programma op de zaterdagmiddag zo te beginnen. Je hoorde Crack David in Walking Away. Het is even na twee uur zandvoort. Een hele goede middag. We zijn er weer, hoor. En het zonnetje is er ook weer, hoor. Albert-Jan, goede middag. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, luisteraars en goedemiddag, kijkers. Ja, alleen het, de, de temperatuur is wat lager dan ja. we gewend waren. 8,9 op dus, dit moment. Dus het is, het is wat frisser, maar het is een prachtige dag. Strak blauw. En uh, ja, het is weer de zaterdagmiddag. Strak blauwe lucht en wij zitten weer binnen. Ja, dat zonnetje erbij vind ik uh, altijd wel lekker. Ja, als nee, dat, dat erbij is. Nee, goed fris, maar zonnig. Zo is het niet. Je, je zou bijna zeggen het wordt tijd voor het terras weer. Ja, eigenlijk <laughs> wel. Maar wanneer gaan die open dan? Nou, daar kom ik straks nog even op terug. Oké. Okay. Want onze burgemeester heeft daar een, een, wel een visie over... En uh, in het tweede gedeelte van het eerste uur komen we daarop terug. Of de terrassen weer open gaan. Onze burgemeester staat er niet om te springen. Maar ja. daar, daarover later meer. Zandvoort op zaterdag, op zaterdagmiddag. En, wat eh, gaan we allemaal doen? Nou ja, en, uh, en natuurlijk, uh, da, goed. Uh, ja, wat gaan we doen? En zometeen natuurlijk over een tweetal platen Zandvoort nieuws in het kort. Dat wordt wat lastig, want er, er is op van alles gebeurd in het dorp. Alleen, uh, van, uh, het is echt een grabbelton van, van, uh, van, van, van nieuws. Met als uh, sneu hoogtepunt natuurlijk uh, het overlijden van uh, de, uh, de Vos. Ja, dat heel was, zielig. Dat was sneeuw. Dus uh, wij hadden hem Herman genoemd. De ander noemde hem Rijnaar. Maar wij hadden hem Herman genoemd. Maar Herman is niet meer. Uh, daarover straks ook meer. Wat gaan we nog allemaal doen? Natuurlijk om half drie het weerbericht. Blijft het zo? Wordt het kouder? Wordt het slechter weer? U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Uh, het dieren van de week. Uh, ja, we hadden uh, Willem. We hadden, met Valentijn hadden we Willem in, in de special... En een week daarna was Willem geplaatst, maar Willem is alweer terug. En dat is een beetje sneu. Dus we gaan extra aandacht schenken aan Willem tijdens het dier van de week. Zos Live, Zandvoort op zaterdag live. Dat is natuurlijk weer een live registratie. In de tijd dat er nog publiek bij aanwezig mag zijn. En welke dat wordt, u hoort het later. Dus tien over half vijf is het ongeveer zover. Zandvoort op zondag, zaterdag live. Is jouw beurt hè, toch? Het is mijn beurt. Oh, okay. ik, heb, ik heb een lijstje genoeg, maar ik moet nog even, zo doen, even prikken welke het wordt. Goed, eh, zoals gezegd over tweetal uh, uh, muzieknummers, uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Het gedicht van de dag. Uh, ik heb een uh, gedicht ingezonden gekregen. Heel bijzonder, ja, heel bijzonder. Ja, ja, ja dat gebeurt niet, uh, niet al te vaak. Dus uh, het doet mij, uh, verheugt mij dus ook om u te kunnen mededelen dat we de, die vandaag gaan doen. Uh, de inzender is, was van de week ook nog jarig trouwens. En, uh, op zijn verjaardag uh, had hij dat gedicht uh, ons toegestuurd. Dus het gedicht van de dag om kwart voor vijf het wordt het ingezonden gedicht. En onder de titel Alles los. Het is een tranentrekker van het eerste uur. Goed, Zandvoortsnieuws in het kort had ik gezegd. Tweede uur uh, hebben we natuurlijk al meer Zandvoortsnieuws in het kort. En uh, kwart over vier hebben we Pits Report. Want uh, ja, de presentaties van de nieuwe Formule 1 auto's uh, is in volle gang. En uh, er wordt natuurlijk alweer van alles gedaan in de wereld van de Formule 1. En ook van de Formule E, want daar is ook nieuws over. Ja, die beginnen alweer, hè? Die zijn alweer begonnen. Die zijn alweer begonnen. Ja, en een Nederlander heeft de eerste alweer gewonnen. Kijk. Juist. Goed, uh, heb ik alles gehad? Ja, ik denk het wel. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel, je We hebben er weer uh, zin in drie uur lang de lokale radio uh, bij je. Uh... Uiteraard uh, kijken in de studio, meekijken in de studio, kan ww.zfm live.nl Het lijkt wel zomerbuiten, al oh, is het maar een graadje of negen. Daarvoor kijk je heel snel op dan zomerse muziek wel nu. I don't care, you will here or if you're not alone. I don't care, it's been too long. It's kinda like it didn't happen. Do it, you lift me. Ah uh -huh. Dan uh, zei het uh, net uh, geheel terecht. Dan krijg je gewoon zin in een terrasje pikken, hè? Als je uh, deze plaat hoort. De zingel van uh, Camilla Cabello was dat in uh, Liar. Meer over de terrassen dat straks uiteraard het nieuws in het kort ga je horen. Bij Stadvoet op zaterdag na het volgende plaatje uit 78. terug naar de discotheek uit de jaren 70 Met uh, deze uit 78 van Al uh, Hudson en Partners. En uh, You Can Do It. Het is uh, inmiddels kwart over twee geweest. Tijd voor het uh, nieuws. Dit keer niet in het kort, want er is weer heel wat gebeurd, uh, Albert-Jan. Ik heb er zelfs een paar tussen uitgehaald. Die, die, die, bewaar, die de bewaar ik voor straks. Nou, Oké, okay. nee, dan is het goed. Go goed, eerst even terug naar afgelopen dinsdagmiddag. Want uh, toen die dinsdagmiddag zijn twee kaartservers voor de kust in de problemen geraakt. Even na half twee werd alarm geslagen en kwam de reddingsbrigade in actie. De meldkamer had een 112-melding ontvangen en alle midden daarop de reddingsbrigade die met een boot het water opging. Ook de politie kwam kijken, zowel met een strandwagen als een helikopter. Het tweetal kon uiteindelijk veilig naar de kant worden geholpen en een opgeroepen ambulance hoefde verder niet in actie te komen. Vanuit de lucht zagen agenten in de politiehelikopter... dat verderop in Zandvoort ook een mogelijk in problemen was geraakt... waar de reedsbrigade na deze actie naartoe ging. Echter bleek dit loos alarm. Nou, Zo vlak voor het weekend ontvingen wij een trieste bericht. Want de Vos Herman, die op 6 januari gewond bij het politiebureau van Zandvoort... kwam aanlopen en na een operatie werd verzocht bij de toevlucht... vogel- en zoogdierenopvang, heeft het niet gered... We kregen dan afgelopen vrijdagmiddag ook een, een telefoontje van Yvonne van de Toevlucht met een hele trieste mededeling. Ik heb treurig nieuws. De, her, de Vos Herman heeft het helaas niet gered en is deze week komen te overlijden. Dan val je wel even stil. Op 15 februari konden we, konden we u nog, uh, en jullie nog berichten dat het naar de omstandigheden redelijk goed ging, maar dat hij wel zwak was. Eten deed hij goed en dus er bleef toch hoop op enig herstel. Maar het ging daarna wel snel bergafwaarts. En hij werd begin van deze week door de verzorgers dood aangetroffen in zijn iglo. De mensen van de toevlucht willen iedereen bedanken voor het medeleven. En met z'n allen hopen we op een goede, hoopten we op een goede afloop. Maar dat zat er voor de, voor de vos Herman helaas niet in. Een grote pluim voor de verzorgers van de toevlucht uit Amsterdam voor de hulp die zij geboden hadden. En dit doen ze trouwens maar liefst voor 10.000 dieren per jaar... en kunnen dit alleen blijven doen dankzij gemeentelijke subsidies... en giften en donaties van fondsen en particulieren. Ook jouw of uw donatie is meer dan welkom. Kijk daarvoor even op de website www.toevlucht.nl. www.toevlucht.nl uh, uh, Haarlemse kandidatenlijst in Zandvoort verspreid. Afgelopen vrijdag is in Zandvoort begonnen met het bezorgen... van de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen. Daarbij werden echter op een aantal adressen de verkeerde brieven bezorgd. Deze adressen ontvingen informatie uh, over het stemmen in Haarlem in plaats van Zandvoort. Het lijkt wel een vijandige overname. De bezorging is daarop meteen stopgezet en wordt op dit moment gecontroleerd. Aanstaande dinsdag wordt de bezorging hervat. De gemeente meldt de gang van zaken uiteraard zeer te betreuren. Is dat de gemeente Zandvoort of de gemeente Haarlem? Dat is de gemeente Zandvoort. Uh, Oké, okay, goed. Mocht u vragen hebben over de verkiezingen in Zandvoort... dan kunt u alle informatie ook vinden op www.zandvoort.nl. www.zandvoort.nl. Ja, blijven muggen hè Albert-Jan. Blijven muggen. Tijdens drukke zoveel dagen is het in Zandvoort de vraag naar parkeerruimte groot. Zandvoorters ervaren dan ook problemen met parkeren... en vooral in de wijken waar geen parkeerregime geldt.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 Ja, en wie zegt uh, dat er niks gebeurt in Zandvoort, uh, die zit er mooi naast, hè Albert-Jan? Klopt. Neem maar even een slok water, want er was weer een hele mond uh, vol het uh, nieuws in het kort. Ook daar te lezen uiteraard op onze ZFM-app. En die kan je gratis downloaden onder meer in de Playstore. Of kijk even op uh, internet op uh, ZFM Zandvoort-app. Dan kom je ook op het juiste plekje terecht en uh, blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Wij gaan een nieuwe single draaien, de nieuwe Robin Schulz.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 net binnen in dit paradijs de nieuwe Robin Schulz en Felix. En uh, Alita doet ook mee. Hoort, uh, one more time. Zo so dadelijk het weerbericht voor de komende dagen. Blijft het zo mooi als vandaag. Je krijgt het horen van uh, Albert-Jan Nadees van U2 en The Ordinary Love. before What's the fun? Deze gaan we houden van YouTube, kom ik van de week tegen. Ik denk, nou, die gaan we zeker zaterdag weer eens draaien. The Ordinary Love, zo vlak voor het weerbericht voor de komende dagen. Zie je weerbericht. En als de mensen aan nou het meekijken zijn op de webcam via zfm-live.nl... dan zien ze dat ik weer midden in het zonnetje sta, Albert-Jan. De Maar blijf ik zo ook morgen in het zonnetje staan als ik hier weer ben? Gewoon luisteren, want nu krijg je het antwoord daarop. Eerst het algemene weerbeeld en daarna het speciale weerbeeld voor Zandvoort. Vooral in de westelijke helft van het land komt mist voor. Elders is het een veel lage bewolking. Vanmiddag laat de zon zich steeds beter zien. Bij weinig wind wordt het 8 tot 10 graden. En daar gaat de lage bewolking hardnekkig is, blijft het kouder. De komende nacht ontstaat wederom mist en laag hangende bewolking... die overdag maar moeizaam oplost. Het wordt 6 tot 8 graden met wat zon en kan het in het zuiden nog iets zachter worden. Kijken we naar de maandag. Maandag de eerste dag van de meteorologische... weer? Nee, het is weer zover. De meteorologische lente ligt een drukgebied boven onze omgeving. Dit levert bijzonder rustig en droog weer op. De zon schijnt van tijd op tijd, maar er kunnen ook hardnekkige wolkenvelden voorkomen. En na een frisse start liggen de maxima rond de 12 graden. Kijken we naar de dinsdag. Dinsdag verandert te weinig. Het blijft rustig en droog. En er zijn gebieden waar de zon flink schijnt... maar ook gebieden met kans op hardnekkige bewolking. De temperatuur is vrij hoog met middagwaarden boven de 10 graden. Woensdag tot slot een hoge drukgebied blijft standvastig in onze omgeving. De kans op neerslag is klein en de temperatuur blijft vrij hoog. Maar op veel plaatsen waarden in dubbele, dubbele cijfers. En dan voor Zandvoort op korte termijn het blijft vandaag... Uh, het blijft vandaag bewolkt, maar droog in Zandvoort. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 10 graden Celsius... en de wind is zwak, windkracht 2. Vannacht is er bewolk, uh, bewolking en koelt het af naar ongeveer 2 graden. En het weerbericht voor Zandvoort op de lange termijn. De komende dagen is het bewolkt en zo goed als droog in Zandvoort. Overdag wordt het ongeveer 9 graden. En s'nachts blijft de temperatuur rond de 3 graden. De wind wordt, draait geleidelijk naar het noorden en is zwak, windkracht 2. En vanaf vrijdag neemt de kans op neerslag toe... en wordt het overdag kouder met temperaturen rond de 5 graden. Maar voorlopig ziet het er goed uit. De een brilletje op en ga met die banaan. Nou, dankjewel albert voor de goede weerberichten voor de komende dagen. En inderdaad, als die wind naar het noorden gaat... dan krijgen we het weer, weer wat kouder. Dus eigenlijk moet hij gewoon in de Zuidhoek blijven, toch albert -Jan? Mijn idee. Dat dacht ik ook. Dus misschien volgende week meer daarover. En wij zijn er weer, uiteraard, uh, met software op zaterdag bij je uh, tot aan uh, 5 uur vanmiddag. En uh, ik ben even de classic bak uh, ingedoken van de week. En toen kwam ik een plaat uh, uit de jaren 80 tegen. Ik denk, nou, die gaan we echt weer even draaien zo. Uh, helemaal met de zon erbij, dan uh, doet hij het echt zo goed. Hij is afkomstig van uh, Peter Brown. And he uh, had just, uh, love is just a game. I'm gonna win no matter what you do I'm gonna make some moves I'm gonna get the jump on you I'm gonna be your dreamer Super, super, super, super, super, super, super, super, super de platen die ik nog op uh, vinyl heb. Dat is deze van uh, Peter Brown. De man ook uh, achter Day Only Come at Nights. Uh, dit was een andere hele grote hit van hem. Je hoorde Love Is Just A Game. Een heerlijke single uit uh, 12 is eigenlijk, moet ik zeggen, uit de jaren 80. We gaan het hebben over uh, Haarlem en Zandvoort. Want uh, ja, wie gaat dat winnen, Haarlem Zandvoort, uh, nou, albert Daar zal een adviescommissie zich over gaan buigen. Nou, ik ben heel benieuwd. Maar je moet, moet natuurlijk niet nog weer een vijandige overname hebben. Dat, nee, daarom niet. Eerst met, met die stemmingskaarten en nou uh, dit. Ja, nogmaals. De colleges van Zandvoort en Haarlem zijn al sinds augustus vorig jaar... in gesprek over de uitkomsten van de tussenevaluatie... van de ambtelijke samenwerking. Uitgevoerd door bureau Berenschot. De aanbevelingen die daarin werden gedaan... hebben geleid tot constructief overleg... waarin concrete vooruitgang werd geboekt. Over de financiering van de samenwerking... zijn de meningen echter onverminderd verdeeld. Haarlem wil dat Zandvoort meer betaalt en Zandvoort wil meer, voor, wil meer waar voor zijn geld. Dat heeft de colleges gezamenlijk doen besluiten: een beroep te doen op de geschil, geschillenregeling waarin de samenwerkingsovereenkomst voorziet. Zowel Zandvoort als Haarlem zal nu een onafhankelijke deskundige aanwijzen. die samen met een door hen te benoemen voorzitter een adviescommissie gaat vormen. Binnenkort wordt bekendgemaakt wie er in die adviescommissie plaats gaat nemen en op welke termijn zij hun bevindingen zullen presenteren. Deze mededeling bereikte de gemeenteraad op een curieus moment, namelijk vijf minuten voor aanvang van die raadsvergadering. Het kon niet verhinderen dat een motie van de oude partij Zandvoort, waarin een apart onderzoek naar de toekomst voor de samenwerking werd gevraagd met steun van de VVD en PVV, werd aangenomen. Het is nog niet bekend hoe het college uitvoering aan een motie gaat geven... maar het ligt voor de hand om het verlangde onderzoek mee te nemen in de reeds geplande onderzoeken naar het functioneren van de samenwerking. Het klinkt een beetje ambtelijk, alves uh, wat je nou vertelt. Zo lees ik het ook. Want ja. als je dit leest, dan denk je van... ja, nou kunnen we wel tot iets komen... maar dan moet het eerst nog even dat en eerst nog even zus. En, dus dit kan nog wel eventjes gaan duren, denk ik. Ja, samenwerken moet gewoon kunnen... en op een goede manier geregeld kunnen worden. Zonder je, eigen, zonder je eigen identiteit te de, de, de hoeven in te leven. Uiteraard. uiteraard. Het gaat hier alleen maar om geld, als ik het even snel samen... Dat is meestal zo... <laughs> Inderdaad. Hey, je had net het weerbericht trouwens. En dan had je het over een bepaalde lente die aankomt. aankomende... Ja, ja. Ja, kan je hem nog één keer zeggen voor mij? De je zei het zo goed. De meteorologische lente. Die gaat dus aankomende maandag beginnen. En vandaar dat we deze plaat gaan draaien voor je. Peter de Koning. En het is altijd lente.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 ben jij alweer geweest, uh, Albert-Jan, of niet? Dat, toevallig wel. Ja, <lacht> nou ja, dat dacht ik ook. Dat dacht ik. Meen ik me ook te herinneren, inderdaad. Ja. En was het lente in de ogen, of niet? Nee, nou, hij, hij, hij had wel een brede grijns weer op zijn gezicht. Dus a, a, a, hij had niet wat te doen. Oké, okay, nou ja, van uh, de lente gaan we naar Here Comes the Sun, The Beatles. Als de zon weer gaat schijnen, dan krijgen we weer steeds meer zin in een terrasje, albertan. Ja, nou ja. Maar uh, ja, we zitten natuurlijk midden in de coronacrisis uh, op dit moment. En uh, ja, kunnen de terras alweer open? Dat, uh, daar wordt flink over gesproken in ieder geval. Bij mij op balkon is hij open. Hij is open. Er staan twee stoelen. Nee, ja, kijk. Tweede, nee, kijk nee, nee, met meer mag ook niet. Op anderhalve meter. Kijk, dus, dus heel gez gez heel gezellig bij wel. Ja, heel gezellig. Ja. <laughs> maar uh, ja, ja nee, de, de verhalen die gaan er rond uh, dat uh, dat uh, zeg maar horecaondernemers uh, mogelijk de terrassen weer open willen gooien en dergelijke. Ja. En volgens mij heeft uh, David Molenburg daar ook op gereageerd. Ja. Want niet de minste collega's uh, die van Amsterdam namelijk en van Hilversum. We roepen dat de horeca de terrassen weer open zouden moeten kunnen gooien. Maar de burgemeester van Zandvoort staat daar op dit moment niet om te springen. Ik ben daar terughoudend over, al dus David Molenburg. David Molenburg heeft een aantal redenen om genuanceerd te kijken... naar de suggestie om de horeca buiten weer te openen. De belangrijkste is dat de lonkende terrassen op het strand... zorgen voor een grote toestroom van toeristen...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 Zo kan uh, gedoe tussen kustplaatsen onderling voorkomen... dat als de ene kustplaats de tafelstoeltjes en zonnebellen wel toestaan... en de andere niet. Hé, hey, dat ken ik nog van uh, verleden jaar. Ja, klopt. Uh, de burgemeester vindt uh, het openen van de terrassen nu dus niet aan de orde... en wacht de discussie in Den Haag af. En moet goed naar gekeken worden. Het hoeft ook niet op stel en sprong. Het is nu goed te doen in Zandvoort. Het werkt goed met de takeaway bij horeca... En het is niet te druk. En als de terrassen weer open mogen, dan is de horeca in standvoerder klaar voor om te zorgen dat de coronamaatregelen in acht worden genomen. Ook burgemeester Jos Wienen van een stad vol terrassen, namelijk Haarlem, reageert niet al te gretig op de oproep van collega Femke maar en Pieter Broertjes om de horeca in de buitenlucht weer te openen. Het is niet, uh, hij is er niet voor en hij is niet tegen. Het enige wat hij van de discussie vindt is dat de horeca zich aan de coronamaatregelen als de andere anderhalve meter maatregelen moet houden wanneer de terrassen open gaan. Nou ja, maar de, de, de, even, kijk, als je de terrassen open zou gaan gooien, TZT, dan krijg je natuurlijk automatisch weer een extra toestroom naar Zandvoort. Maar zou je dan niet ook die regel kunnen continueren van als het, als het vol is, is het vol. En eventueel parkeerplaatsen sluiten als het te druk wordt. Dat zou een uh, optie zijn, uh, inderdaad. Ja. ja. Nou. Maar uh, ja, jij noemde bijvoorbeeld uh, zeg maar, uh, de, uh, een van de burgemeesters uit Nijmegen, meen ik, die uh, burgemeester uh, is. Nee, uh, Amsterdam Hilversum en, en de burgemeester van, uh, van Haarlem, Jos Wienen. Die, die zegt van die staat ook niet te popelen. Nee, ik heb begrepen van de, de voorzitter van de veiligheidsregio. Dat is Bruls. Ja. En die heeft ook gezegd van. Ja, we moeten kijken of we toch wat kunnen doen. Want de mensen die houden het niet vol gewoon. Nee, klopt. En heb je dat van de week gezien dan in Amsterdam, het in Vondelpark? Nou zeggen ze die jongeren die moeten weer naar school. en die, die krijgen te weinig ruimte en dit en dat. Ja, ik moet het even kwijt erop. En uh, afgezien van het feit dat ze die anderhalve meter niet weten te houden, uh, laten ze al die rotzooi ook achter zich liggen. Heb je gezien hoeveel troep daar lag? Ja. En dan, dan gun je dus die jeugd meer de, wat, wat de ruimte. En uh, ze gaan we naar school en ze gaan dit weer en dat weer. Maar ruim dan wel je, in ieder geval je rotzooi op en hou anderhalve meter in uh, acht. Nou, ik was van de week was ik uh, in uh, Albert Heijn. <laughs> Als ze toch ja, bezig zijn. Uh, heb je nog even? Ja, ik ga rustig. Ja, okay, Nee, ik was, uh, van de week was ik hier uh, in Albert Heijn over jongeren gesproken. En ik moest uh, wat uh, lege flessen zeg maar in die uh, automaat gooien. Ja. Maar ik kwam helemaal niet eens bij die uh, lege flessen. Want er stonden iets van uh, vijf van die boodschappenwagens stonden daarvoor geparkeerd. Ja. Wat bleek dus dat gewoon een uh, groep jongeren die hadden gewoon ontmoeting gepland in de, in de Appie Heijn uh, zeg maar. Ja. We gaan uh, gezellig met z'n allen winkelen, want dan zijn we lekker bij elkaar. Ja, dus, uh, ja, elkaar ja maar die hadden allemaal dus een eigen boodschappenwagentje gekregen... Ja. Waardoor vijf van die boodschappenwagens in één keer midden in het pad stonden. Nee. En toen ging dat apparaat nog op hol ook. En nou dan ga ik het helemaal vertellen ook, dat hele verhaal. Ja. Dus uh, ja, toen kwam er iemand van, uh, van Albert Heijn, zo'n medewerker... zo'n aardige medewerker kwam erbij. Van meneer, hij accepteert die flessen niet die wij erin stoppen. Ja, probeer hem eens andersom. Nou, dat werkte uiteraard ook niet. Nee. Dus de tijd vloog voorbij en vloog voorbij. En ik stond er maar zo met mijn <laughs> ene, ene fles Cola Light die, er, die erin moest uh, Dus, uh, nee, okay, dus uh, op een gegeven moment uh, zei, die, uh, zei die jongen van Albert uh, ja, ik moet even het apparaat even resetten en uh, dit en dat. En toen had een van die jongeren, die stond mij aan te kijken op een gegeven moment... die zegt, nou volgens mij kan die meneer er wel eventjes tussendoor uh, nog... Uh, dan, uh, aardig, de... wat aardig. Dat vond ik heel aardig. Dus bij deze, als diegene luistert, ja. dank daarvoor. Dus, uh, maar goed. Dat was uh, mijn... Uh, yeah.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 Now. voice deep inside us is trying to remind us De nieuwe single van uh, Shepard. Een uh, lekkere plaat uit uh, de hitparades van dit moment. Learning to fly. We gaan alweer op naar het nieuws. En weer van uh, drie uur. En daarna zijn we er nog twee uur lang. Zandvoort op zaterdag. Een zonnige zaterdagmiddag. Geraken of negen op dit moment hier in Zandvoort. Got no place to go, but a girl for me down in Mexico. She got a barrel of tequila.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 Me can see like screen.